Nederland staat internationaal bekend als een grote exporteur van synthetische drugs. De Noord-Koreaanse leider Kim is per trein aangekomen in het Russische Vladivostok. Hij heeft morgen een topontmoeting met president Poetin. Volgens Russische media zei Kim dat hij met Poetin wil praten over de relatie tussen de twee landen... en over de situatie op het Koreaanse Schieger-eiland. Bij aankomst op het treinstation van Vladivostok inspecteerde Kim een militaire erewacht... en werden de volksliederen van beide landen gespeeld. De Belgische politie heeft een grote inval gedaan... bij het trainingscentrum van voetbalclub Anderlecht vlakbij Brussel. Zo'n dertig agenten zouden bewijsmateriaal zoeken van witwaspraktijken... bij transfer van spelers. In oktober was Anderlecht ook al doelwit tijdens operatie Propere Handen... een grootschalig onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal... Volgens de Belgische justitie heeft de inval van vanochtend... niets te maken met het eerdere onderzoek. Voorlopig zullen er nog geen vrouwelijke scheidsrechters fluiten... bij wedstrijden in de Ere en Eerste Divisie. Gisteren werd bekend dat in de hoogste Franse voetbalcompetitie... voor het eerst een vrouw een wedstrijd gaat leiden. De Nederlandse Voetbalbond heeft wel een opleidingstraject... voor vrouwelijke scheidsrechters. Maar volgens de KNVB is het niveau nu nog niet voldoende... om door te stromen naar de Eerste en Eredivisie. En dan het weer, nu en dan zon, maar geleidelijk raakt het meer bewolkt. Het is nog steeds erg zacht met 20 tot 25 graden. Aan het einde van de middag en in de avond kans op pittige buien... met onweer en zware windstoten. Morgen 16 tot 20 graden en vooral later op de dag in het binnenland kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Even over ene, nou, eventjes, het is alweer vijf over ene. En uh, wij zijn begonnen aan het uh, tweede uur van Zandvoort Lunch. Ja, Dolly, iets even koffie pakken, dat hebben wij nodig, want dat is onze brandstof. Zonder koffie, uh, geen, uh, geen radio, dat is duidelijk. Goed, uh, veel cultuurnieuws in, in dit tweede uur, dames en heren. Dus we gaan daar veel aandacht aan besteden. Wat is er te doen in de lo lokale... Nee, de regionale theaters en bioscopen? Nou, u gaat het allemaal horen in dit uh, tweede uur van Sandvoort Luncht. Maar we beginnen met een plaatje. Ja, zullen we beginnen met een plaatje? Ja, we beginnen met een plaatje. And is from Cilla Black, that heet The Liverpool Lullaby. Oh, you are a mucky kid, dirty as a dustbin lid. When he hears the things that you did, you'll get a belt from your dad. Nose. So crimson in the dark it glows If you're not asleep when the booze is close You'll get a belt from your dad You look so scruffy lying there Strawberry jam tarts in your hair in all the world you haven't occurred and i have got so many it's quite a struggle every day silver spoon Better days are coming soon And Nelly's working at the loom and she gets paid on Friday Perhaps one day we'll have a splash When little woods provide the cash oh you are a monkey kid, dirty as a dustbin lit When he hears the things that you did, you'll get. Nou, wat een lief liedje, hè. Priscilla White heet ze oorspronkelijk, maar uh, tussen ze, ze... Of leeft ze niet? Nee, weet ik eigenlijk niet. Leeft ze nog? Weet ik niet meer. Nou, gaan we even nakijken. In ieder geval, uh, ze heet Priscilla White en uh, dat was niet voor de artiestennaam, want die werd Silla Black... En uh, ja, ze had natuurlijk een beetje mazzel... want zij werkte als garderobejevrouw in de tijd dat de Beatles in... Uh de Cavern speelde en uh, op punt van doorbreken stonden. En zoals zoveel uh, Liverpool, Liverpoolian artists... <lacht> um, uh, ging zij dus lekker mee in het kilzog van uh, die vier jongens uit Liverpool. En uh, werd zij natuurlijk ook uh, beroemd. Ja, ze werd een echt wel beroemde zanger ja, toen eigenlijk twee belangrijke Engelse aan De ene kant Dusty Springfield en de andere kant Stella Black. Ja... Dat was zo. En uh, je kon, dit liedje dat heette trouwens de uh, Liverpool Lullaby en uh, het leuke was dat je aan haar uh, tekst wel kon horen dat ze inderdaad uit Liverpool komt. <laughs> Net zo goed bijvoorbeeld als George Harrison niet 'her' kon ze zeggen maar altijd huh. Ja, uh, in plaats van 'her' zei hij huh. huh. Ja, huh? Huh? Ja, huh? Huh? Ja. Huh? ja. En al dat soort dingen, dat, dat, daar kon je dus goed aan horen dat mm. het waren. Nou, Sarah uh, Black heet dol. Hey Ruud. Hey, ik heb, hey Ruud, ik uh, ga uh, mijn cultuurmuziekje draaien. Oh jee, nou, dan ga je ik, ik eens even kijken of ik nog wat cultuur. Uh, heb ga jij nog te wat cultuur te melden? Of niet? Ja, ja. Goed, ja, dan, zet ik, hebben... dan vraag ik die gitarist of hij wat zachter speelt, zodat jij wat kunt vertellen. Oké, okay, hey, ja, ja, ja, nou dat is wel leuk. Want uh, terwijl de gitarist speelt, ga ik iets vertellen over een andere basgitaar of uh, gitarist. En wel over een basgitarist, dus. Want uh, er gaat iets heel bijzonders gebeuren in Zandvoort. Um, we zitten nu op de 24ste. Dus dat is aanstaande zondag al. Op 28 april. Is er een extra concert ingelast. Van Jesse Sandvoort. Uh, men heeft namelijk. Uh, de Braziliaanse. Basgitarist. Nee. Konchai Chau. Chau. Ik hoop dat ik het goed zeg. Het lijkt wel Chinees als ik het uitspreek. Spreek. Is vast niet goed. Nai. Nou, ja, ik kan er niks anders van maken. Uh, die, die gaat naar Zandvoort komen voor een optreden. Nou, dat heeft Erik Timmermans uh, voor elkaar gekregen. Dus er is een extra concert ingelast. Uh, en die, die bassist, die nij, zal ik hem maar even noemen... die uh, woont in Rio de Janeiro. En die staat bekend als een van de meest virtuose... en smaakmakende muzikanten van het moment in Brazilië. Nou, dat, die komt gewoon hier naar Zandvoort toe. Joh. Hij wordt begeleid door Efram Tru Tru Trujillo... Die is op de tenorsaxofoon, saxofoon Hans Vromans op de piano. Mark de Jong op drums. En het concert gaat plaatsvinden in het theater De Grote Krocht... in Zandvoort. Uh, het begint om half drie s middags en de entree bedraagt 15 euro... Dan heb ik nog een gitarist voor u in de aanbieding. Maar weer op een heel ander vlak. Want Nederlands beste flamenco-gitarist... bespeelt en vertelt over zijn vijf favoriete gitaren. En dan heb ik het hier over Erik Varson Morel. En dat hij goed is, daar kan ik over meepraten. Want ik heb nog met hem gedanst. Tenminste, terwijl hij speelde, was ik aan het dansen. Uh, Flamenco-dansen. hoe kan je nou daar spelen en dansen tegelijk? Nee, nee, hij speelde, ik danste. Oké. Ja, ja, ja. Uh, hij heeft, in je, je flamenco-jurkie? In mijn flamenco-jurkie, ja. ja hoor. Ja, zeker. Dolores, dat is Spanje. Ja, Dolores. Ja, ja, ja, ja. ja, Dolores Prato-Hollande. Nou, zo speelde uh, Erik uh, nog eigen composities... met het uh, ballet Hispanico... in het Apollo Theater Harlem... in New York. Zelfs daar heeft hij gespeeld. En hij speelt in zijn nieuwe theaterprogramma... Prachtige Muziek. En hij vertelt anekdotes over de vijf bijzondere gitaren, Zoals bijvoorbeeld... Ook de befaamde Gerondino, zijn eerste liefde, die ooit bespeeld werd door Paco Peña. Nou, hou je van uh, gitaarmuziek, flamenco-muziek? Ga dan uh, 25 april naar de Philharmonie en in de kleine zaal kunt u hem vinden. Kwart over acht gaat hij beginnen met het concert. En de entreeprijzen zijn tussen de 15 en de 22 euro. Ik weet waar jij bent morgen. Nee, nee, ik ga er niet heen. Nou. Nee. Nah. Nee. nee. Ik heb wel kaartjes gekocht voor uh, um, de Klesmer. Ja, de Amsterdam Klesmer Band. Die heeft 7 mei in de pletterij een, uh, een try-out. Misschien heb ik het er wel bij gezet. Daar kom ik er straks weer op terug. Dan uh, wil ik nog even met u gaan naar het Kennenberg Theater in Beverwijk. Want, hartstikke leuk, Arjan Lubach komt daar binnenkort naartoe. Uh, ook morgenavond, donderdag 25 april... en uh, ja, u weet het hè, uh, Zondag met Lubach... met dat programma bezorgde Arjen Lubach... miljoenen kijkers uh, en Dito-lachers op zijn hand. Voor zijn tv-avontuur speelde hij ruim tien jaar... in kleine theaterzalen voor een klein publiek. En ja, nou ja, omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan... En, ze grappen, uh, uh, uh, en er grappen zijn die de tv-kijkers nooit zullen horen... keert de comedian terug in het theater. Solo en persoonlijker dan ooit. Dus in Beverwijk, in het Kennemer Theater... op donderdag 25 april, kwart over acht is de aanvang. En de prijzen zijn uh, vanaf 25 euro. Wil je er nog één? Of bewaren we die voor straks? Want ik heb er dan nog... Vijf puntjes heb ik nog. Gaan we nog eentje door? Oké. Okay. Dan gaan we een plaatje draaien. Oh, we gaan een plaatje draaien. Oh, oké. Okay. De muziek is precies afgelopen. Nou, dus kijk, kijk, dan kunnen we een volgende zonder... plaatje. Gaan we een volgende plaatje doen? We. Ja. En dan doen we daarna weer een cultuurtje. Ja, ja, ja. ja, ja. Goed. Helemaal ja, ja, goed. Ja, ja. ja, is goed. Gaan we het doen? Zo. Ja, ja, doen. Ja. ja, ja. Ja, laat maar doen. Van dik hout. jij ja, kan ook lekker spelen hoor ik. Ja, lekker ja. hè. Ja. Van dik hout is dit. Heer oh. het zout van onze tranen. De rook van de droom. In de pijn van het staren, onze twijfel en schroom. quick man no van voor 25 jaar bestaan ze alweer hè? Van dik hout. Dat is een, is een flinke tijd hoor. Best wel, ja. De ja, eerste hit was stil in mei, weet je dat nog? Ja, dat weet jij nog. Nee, ja, nee die giter is het ook weer. Oh, daar hebben we een weer. Ja, ja, het blijft die ook komt bij ook even... binnen zonder kloppen. Ja, dat blijft nog ja, aan. Ja. Nou, dan moet jij weer. Ja, dan moet ik eerst weer even die pagina tevoorschijn toveren. Ja, dat je overvalt me elke keer. Ja, oh, wacht even. Weet je waar we naartoe gaan? We gaan naar het patronaat. Oh, wat leuk. Ja, ja, ja, ja. Heb je kaartjes. Nee, ik heb nog geen kaartjes. Maar oh. het is pas voor maandag de 29e oh, Dus we niet. hebben nog tijd. Kan je dat niet? Nee, ik kan niet op maandag. Dan ga je wat missen. Oh, wat dan? Nou, het uh, Noorse YouTube fenomeen Leo Moraccioli. Oh. Komt met zijn band Frog Liep naar het Haarlem toe. En vanuit zijn uh, bekende Frog liep studio. wist Leo miljoenen kijkers te boeien met zijn meer dan vermakelijke metalcovers van popsongs. En andersom op uh, YouTube. Na te zijn bevestigd door een, voor een aantal grote zomerfestivals, waaronder Wakken, komt hij en zijn band nu ook een feestje bouwen in Haarlem. Leo Moracholi's koffers. Leo Moracholi's metal koffers of popsongs. Uh, oh, dat is gewoon hetzelfde, maar dan in het Engels. Nou, ik ook een tuttebol, dat ik dat ook allemaal weer. Uh, nou goed. Dus uh, hij is in Haarlem binnenkort met zijn band in het Patronaat op 29 april. En uh, de zaal gaat open om half acht. Het concert begint om 8 uur. En de kaartjes zijn verkrijgbaar. A uh, 21 euro het stuk. Ik wil ook nog even met u gaan naar uh, de Nationale dodenherdenking. Uh, want dan is er in het mosterdzaadje iets uh, bijzonders aan de hand. En dan ga ik u vertellen wat... Uh, theatermakers en artiesten zetten zich in heel Nederland op deze dag in... om die dag van extra betekenis te voorzien. En tijdens deze tiende editie van Theater na de Dam... spelen gelijktijdig meer dan 100 voorstellingen... die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Nee, dat is, helemaal, dat is in, in Caprera, is dat verdorie... Ik zit het helemaal verkeerd te lezen. Nou, in Caprera dus. En uh, de, de, daar komen, komt iedereen op die bijzondere avond samen, onder de kap van het theater. Met schrijfster Nelke Noordenvliet. Zij stelt speciaal voor de herdenking een literaire lezing samen. Waarbij ze op haar eigen manier stilstaat bij oorlog en vrede. Haar verhalen worden muzikaal omlijst door pianiste Hanna. Je Baieva. Wat een namen allemaal jongens. Hè? Dat moeten we toch allemaal maar uitzien te spreken hier. In ieder geval, de deur gaat open om kwart over acht. En kaarten kosten 15 euro. En zoals ik zei, het is op 4 mei en om 9 uur begint het uh, concert en de vertelling. Dan kunnen we ook gaan luisteren binnenkort op, uh, naar Matthias Kadar. Dat is een componist en zanger. Hij staat bekend om zijn eigen authentieke muzikale taal... en uitgesproken schrijfstijl. Deze bevlogen muzikus houdt ervan diverse terreinen te verkennen. Zo beschreef hij onlangs een pianoboek... Uh, Bonjour Piano voor beginners en gevorderden... en creëerde hij een online cursus... Hoe maak je je eigen lied? Matthias voelt zich thuis in vele talen in het Frans, Duits en Hongaars. Nou ja, dat spreekt hij net zo gemakkelijk als Nederlands en Engels. Op vrijdag 26 april om 8 uur... brengt hij in het mosterdzaadje in Zandpoort de voorstelling Ik Zing Je. En het is een ontdekkingsreis door het Franse, Belgische en Nederlandse chansonlandschap. En hij vertolkt behalve eigen werk ook dat van Toon Hermans, Ramses Shaffi, Jacques Brel en Brassens. Dus in het mosterdzaadje. De entree uh, kost niks, alleen uh, wordt er wel aan u gevraagd om bij uh, het verlaten iets achter te laten, nabaarden voor de uh, zanger of de artiest. Nou, dat dus even. Those who've gone Into rooms of grief and questioned wrong But keep on killing It's in the soul to feel such things everything it means It's just an image often seen on television Come leaders, come ye men of great Let us hear you pontificate Your many virtues laid to waste And we aren't listening. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait. For Redemption Day What do you have for us today? Throw us a bone but save the plate All why you waited till so late Was there no oil to excavate No riches in trade for the fate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 For Redemption Day. Day It's buried in the countryside It's everywhere baby cries Freedom Freedom Freedom Freedom Ja, dat was toch wel even een uh, unieke opname, mag ik wel zeggen. Ik durf niet helemaal te zeggen of het helemaal nieuw is, maar het stond bij de, de releases, dus het zal wel. In ieder geval, het was een hele mooie combinatie van Cheryl Crow samen met, en dat heeft u natuurlijk als uh, muziekkenner zeker herkend, de prachtige stem van uh, Johnny Cash. En uh, het nummer wat wel een beetje past in deze tijd, uh, het heette Redemption Day en Freedom, Freedom... Zie je net te lachen, Harms? Leuk, Wat zie je net te lachen daar al? Leuk, leuk. leuk. Oh. Hij, wordt, hij wordt er gewoon vrolijk van. Oh, wordt er, ja. Vrolijk. Ja. Hij wordt er vrolijk van. Ja, dames ja. ja, en heren, we hebben onnamelijk onze sterpresentator uh, meneer Harms in de studio. Ja, ja, we hebben hem in de studio. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Harms. <laughs> Hoe is het met jullie? Wat fijn dat jij ons met een, met een bezoek vereert. Ja, dat had ik even zin in. Had je zin in? Ja. Heb je ook gebak meegenomen? Nee, dat net niet. Dat nou weer niet. Nou ja, het is niet goed. Voor jammer ons. weer. Het nee, is nou weer jammer. Ah, ja, dat wil je helemaal niet eens. Want er staan ook twee eitjes. Je wil ook geen eitje. Nee, het is toch geen Pazen meer? Nee, nou, maar dit moet wel op. Oh, zeker net als, nee. Eerst de eitjes en dan gaan we het over gebakjes nee, hebben. Net, net zeker als die geluksmoekie. Ik had nog een stukje kerststol over. Van de Pazen. Maar nou, gezellig weer. Uh, ja. Met of zonder suiker. Met? Met, met poeier suiker. Ja. Zo, ja, poe. zo. Zeg Rob, en wat ga jij met Koningsdag doen? Uh, lekker in de studio zitten. Oh, gezellig. Ja. Met, lekker rustig. Met AJ samen. we? is uh, even in Spanje. Dus oh. uh, vanwege omstandigheden. Oké. Okay. Ben je met Koor? Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, dat wordt weer gezellig dan. Dus Toch? Ja, ja, en dan gaan we nog even naar dorp schakelen en dergelijke. Okay, gaat dat gaat zo... heel gezellig worden. Dat gaat heel gezellig worden. Oké, okay, nou, hartstikke fijn. Leuk dat je er even was. Want wij moeten naar het nieuws, Dolly. Nou, leuk dat je er even bent. Hij gaat er nog niet weg. Hij wil nog een kopje koffie, ook. Oh ja, nee. ah, ah. Heb ik al. Oh, heb ik al. Oké. Okay. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik.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 werd onder andere uh, geassisteerd bij een valpartij op het fietspad... een onwelmelding, oftewel een reanimatie... en een mogelijke drenkeling en de zoektocht daarna. En uh, we zijn natuurlijk ook razend nieuwsgierig... hoeveel geld er is uh, binnengekomen bij het uh, Vintage uh, Festival... Want daar was een inzameling voor het goede doel en ook de Zandvoortse brigade viel daaronder, de reddingsbrigade. Dus we gaan vandaag of morgen eens eventjes informeren hoeveel dat heeft opgeleverd voor ze. Nou, wat triest nieuws, want zondagmiddag vond er een dodelijk verkeersongeval plaats op de zeeweg. Bij het ongeval kwam een 69-jarige vrouw uit Heemskerk om het leven... De zeeweg was een aantal uren afgesloten voor al het verkeer... waardoor de Zandvoortse extra belast werd. De 49-jarige automobilist uit Zandvoort die de vrouw had aangereden... werd conform de procedure aangehouden... en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. En de man werd later op de dag weer op vrije voeten gesteld. Maandagochtend op tweede paasdag heeft de politie Kennemerkust een verkeerscontrole gehouden langs de Zandvoortse Laan. Ja, en op die mooie paasdag reed er al vroeg erg veel verkeer Zandvoort in. Het is de agenten opgevallen tijdens die actie dat er in veel voertuigen meer personen zaten dan dat er zitplaatsen beschikbaar zijn. En tevens viel het op dat veel jonge kinderen zowel op de bijrijdersstoel als op de achterbank bij volwassenen op schoot zaten. Ja, en dat is toch echt niet toegestaan. En daar werd dus verbaliserend voor opgetreden. Los van het voorkomen van een bekeuring wilde de politie graag dat de grote mensen en de kinderen veilig zouden aankomen. En zorgeloos konden genieten van een prachtige tweede paasdag. Bij een ongeval op de Spaardamse weg in Haarlem Noord is een auto maandag aan het einde van de ochtend van de weg geraakt en tegen een schutting van een woning gebotst. De bestuurder moest door hulpdiensten worden gereanimeerd en is daarna met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De Spaardamse weg is in beide richtingen afgesloten geweest en over de toedracht van het ongeval is niets bekend en er waren geen andere verkeersdeelnemers bij het ongeluk betrokken. En een laatste berichtje, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft de restauratieplannen voor de koepel goedgekeurd. Dat is wederom goed nieuws voor het burgerinitiatief van de stichting Panopticon, die het monument van de gemeente heeft overgenomen om er een onderwijsbolwerk van te maken. Vorige week stemde de gemeenteraad ook in met het opheffen van het terugkooprecht... om zo meer investeerders te kunnen trekken voor het bouwplan van ongeveer 21 miljoen euro. Hiervoor moet vooral de rand van het zinken koep koepeldak vervangen worden. Na de restauratie is er ook nog geld nodig voor het inpandig aanpassen van het gebouw voor de verhuurders. En naast een particuliere Global School for entrep en oh, wat een naam weer. Entrepreneurship dat op den duur ook academisch onderwijs wil geven... wordt er een MKB-hub gecreëerd voor gezamenlijke projecten... voor innovatie en duurzaamheid. En voor het open karakter van de koepel... komt er ook horeca en een bioscoop. Nou, tot zover het regionale nieuws. Mo moeilijk woord, hè, entrepreneur... Entrepreneur. Dat oh, is een je beetje moet, Frans. Je moet het op z'n Frans zeggen. Entrepreneur. Uh, yeah. entrepreneur Oké, oh, zo ja. klinkt het heel makkelijk, een ja. entrepreneur. Ja, dat zeg, lust moet... je nog een entrepreneur? Uh, nee, doe nee? mij maar een kognakkie. Oké. Oké, nou, fantastisch. Ja, mooi hè? Mooi hè, die coupon. Ja. Ja, ik vind het wel mooi hoor, die coupon. Dat is toch een prachtige gebouw en dat moet er wel behouden blijven. Dus, netjes. hem ja. luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, er rest ons vandaag een periode met zon... met af en toe wat wolkenveldjes. In de avond kunnen we buien verwachten... en er gaat een matige tot vrij krachtige zuidoostenwind waaien. De temperatuur gaat maximaal uitkomen op 23 graden... Als we naar morgen kijken, dan zien we dat het wisselvallig blijft met wolkenvelden. En wat zon, maar ook zeker buienkansen. En het gaat geleidelijk aan wat afkoelen. Tot zover het weerbericht volgens Meteopagina.nl. The was harder than I thought And I wish that we could turn it back But now it's sad You need much more than I can bring You can't feel my love, but it's all up and push your luck too far, yeah. But it's all that I've, all got. That I've got, it's everything I've Ja, verklaar je nader. Verklaar. Oh ja, het was mijn liedje natuurlijk. Ja, was ja, Je oh, toch eens een keer op wat mijn... stop. Ik zit te wachten tot jij gaat vertellen over deze. Dit was. Uh... Dit was. Uh, dit was. Benny Sings. Met Everything I Know. Hoe vond je het? Ja, ik vond het wel mooi. Ik Leuk vond, hè? Ik, die man uh... die heeft hartstikke leuke muziek, weet je? Dat is een okay. Hollands artiest. Oh? Ja. Het is niet te geloven dat dit, nee. ro dat dit rondloopt in Nederland. Hè. Ja, nou, ja. je weet niet half wat er allemaal rondloopt je snapt het in niet, Nederland. Je nee, je snapt dat is ook niet te he. begrijpen. Nee, maar dat ze zijn er, ze, ze ze zijn zijn er gewoon. Okay. Je moet ze alleen weten te vinden. Ja. En gelukkig heb ik een zoon die ze allemaal uh, wel een beetje volgt en doet. Dus die zegt af en toe: Mam, moet je ze horen? Ja. Nou, en dan denk ik: Oh, dat laat ik aan Ruud horen. Ja. En de luisteraars ook natuurlijk. Ja, oh, en... toch niet aan nee. Die luisteraars zitten gewoon mee te luisteren. hoor. Ja, natuurlijk. Ja, hey, gelijk heb, hebben ze. Hebben jullie ja. nog cultuur trouwens of niet? Ik heb nog wel wat culturele meldingen. Oké, okay, dan, jou, dan zal ik even vragen of die gitarist nog even dat uh, deuntje wil spelen. Oh ja, ja, ja. Hé, hey, Pablo. Uh. Toca la guitarra. Toca la guitarra. Ahora. Ja, ja. sí. ja. con leche, sí. Hij doet het. Ja, Hasta mañana. Oké. Okay. Uh, oh ja, nou. Uh, we gaan uh, naar de toneelschuur. En uh, daar gaat iets, uh, iets leuks gebeuren, denk ik. Tenminste dat het leuk is. Het, het, het heet herinneringen aan mijn broer. En dat, dat is een, een, een college van uh, korte verhalen over een rustige, gevoelige jongen met een rijke fantasie. Hij kijkt enorm op. Over mij dus. Over mij dus. Het gaat over een jongen. Ja. Nee, yeah. nee. Hij kijkt enorm op naar zijn zes jaar oudere broer. Kijk, dan gaat het ook alweer fout, want je hebt helemaal geen zes jaar oudere broer. Tenminste, voor zover je weet niet. Nou, hij kijkt op... Nou, zal ik even opnieuw beginnen? Want je zit er steeds doorheen te praten, jij. Goed, korte verhalen over een rustige, gevoelige jongen met een rijke fantasie. Hij kijkt enorm op naar zijn zes jaar oudere broer... en geeft om niemand zoveel als om hem. Maar zijn broer is een eenling en bijzonder in zijn soort... Hij is dun, maar ijzersterk, tegendraads en vooral voor niemand bang. Nou, Toon Tellegen schreef de Seringenboom na het overlijden van zijn oudere broer. En hij vroeg Thomas, Sascha en Jos... na het succes van een vorig leven om het op de planken te zetten. Het wordt dus gespeeld door Thomas van Ouwekerk... Sascha Muller en Jos Nargi. En de tekst is dus van Toon Tellegen. En de tekstbewerking is ook van Jos Nargi... Het speelt vanavond om 8 uur in de toneelschuur in Haarlem. En de entreeprijs is 18,50 euro. Uh, Dolf Jansen, ook leuk. Dat duurt nog wel heel even. Maar ik neem aan dat de kaartjes snel zullen gaan. Dus ik meld hem maar alvast. Uh, hij gaat een try-out doen bij ons in de buurt in Heemstede. Kijk, tussen al zijn oudejaarsvoorstellingen doorzoekt. Dolf Jansen geregeld naar andere vormen en een andere toon. En in het voorjaar van 2018 leverde dat bijvoorbeeld een tour op... met West Coast muziek en veel seks en drugs en rotondes... met de LSB Experience in The Story of the Troubadour. En in het voorjaar van 2019 worden het verhalen. Geen keihard cabaret, geen stampende stand-up, maar verhalen. Met natuurlijk genoeg ruimte voor humor improvisatie en poëzie, maar vooral verhalen. Bijna, zo heet de voorstelling. De ondertitel, zeven verhalen over onderweg zijn en één over aankomen. Verhalen over de grote ingewikkelde werk en je plek daarin. Verlangen, verliezen, onverwachte afslagen... en ontmoetingen die het allemaal de moeite maar waard maken. Verhalen over het leven. Want ook het leven is natuurlijk niet meer dan onderweg zijn. De vraag is alleen waarheen? Nou, U kunt dat gaan beluisteren en bezien... in Theater De Luivel in Heemstede op 10 mei. Om kwart over acht begint het. En de prijs is 19,50 euro. Dan een laatste mededeling die ik voor u heb. In Nederland worden op veel plekken... wat gaan we weer? verhalen verteld. Uh, en niet alleen door professionals... Steeds vaker worden verhalenavonden georganiseerd voor mensen die het leuk vinden... om op een podium voor het publiek een verhaal te vertellen. Nou, de verhalenavond is gebaseerd op het principe van de moth storytelling... wat is ontstaan in New York. Ook de pletterij heeft sinds vorig seizoen een verhalenavond. En dat is een initiatief van Petra van Dam. Iedere eerste dinsdag van de maand kunnen maximaal vijf mensen in het restaurant van de Wereldkeuken op een klein podium een verhaal vertellen. Het verhaal mag niet langer dan 10 minuten duren en gaat over een vooraf bepaald thema. Het verhaal wordt begeleid door een muzikant die de tijd in de gaten houdt. Om 6 uur kun je aanschuiven voor een eenvoudige doch voedzame maaltijd die door enthousiaste vrijwilligers wordt bereid en die maaltijd kost 6 euro. De verhalen starten om 7 uur. En zij vrij toegankelijk. En het thema van mij is: en ik leef er nog lang en gelukkig. Dit is te zien en te beleven in de Pletterij op 7 mei. En dan waren dit alle culturele uh, stukjes in de culturele agenda van deze woensdag. Nou, je hebt weer aardig wat te doen, hè? Om, uh, om op je twee winnen, uh, op je vouwfiets, uh, over ja. overal heen te rekenen. Ja, zeker. Ja, ja, ja. is wel wat. Ja, ja. ja, ja. ja ik, ga, ik ga eens aan Rob vragen of hij het leuk vindt als we een tendemaan schaffen. Dan kunnen we met z'n tweeën. hè, Rob? Wat vind jij ervan? Oh, nou, Gaat hem niet worden. Oh, gaat hem niet worden. Nou. Rob is te luim. Hij, hij laat me mooi weer alleen. Denk Rob, Rob ja. is gewoon te luim. Ja, maar trappen. ik ook. Ik denk dat laat ik Rob trappen, maar hij me door. Oh, oh, je bent ook wel slim mee. Ja, oké. Okay. Nou, oké, okay, dat was dan de, de cultuur. Hebben we dat ook weer gehad? Toch? Mm -hmm. Jazeker, ik ga het niet meer een keer voorlezen hoor. Nee. Ja, maar eigenlijk, ik heb nog een stukje muziek over. Maar... Oh, dat is wel jammer ja. Slecht getuigd, slecht, slecht. Nee, hoor, wat slecht allemaal. Overigens een gitarist die heet geen Pablo, maar dat is. Uh... Mason Williams. Want uh, er wordt me wel eens gevraagd: van wat is dat voor muziekje wat je gebruikt? Ja. Nou, ik heb daar drie versies van, van dat nummer. Dat heet Classical Gas. Ja. Ik heb er drie versies van. Dit is de modernste. Ja. En dan heb ik nog de hitversie uit de jaren 60. En ook nog een akoestische versie. Dus, ah, oké. Okay. Ja, het is een stukje wat klassieke gitaristen wel graag willen spelen. Daarom heet het ook Classical Gas. Ah, okay. Mason Williams, dus. Mason Williams. Heb jij toch geschreven, hoor? Ja, dan kunnen we hem draaien vanavond gezellig. Wijntje erbij, zoutje erbij, mezen erbij. Nu is hij afgelopen. Ach, ik had toch wat willen zeggen over cultuur. Ah, ben ik te laat. Wat jammer nou. Dames en heren, het lijkt steeds meer op de dik voor elkaar zo. Dit <laughs> is Coldplay. Oeh, lekker. Viva la vida. No En viva la vida. En uh, heb jij een busverf bij je, uh, Dolly? Uh, nou, die heb ik net uh, over de straat gegooid, per oh. Ja, nou, wat... Ik wilde het namelijk even verf allemaal maken. Ach, wat zonde nou. Ja, nee, het is weg. Oh, ja. nou ja, oké. Okay. Ja, dan vraag Jammer ik wel dan. aan iemand anders. Ja. Ja. Mick misschien? Ja, misschien. Ja. misschien. Never to come back je zwart als verf. Vier, zwart wil verven, je hebt geen zwarte verf. Nee. Dat is wel heel erg irritant natuurlijk. En in plaats van die stoos nog even een busje verf meenemen, maar dat is er ook niet bij. Nou, gewoon zwart gaan kijken. Oh, uh, zwart kijken ja. dan dus zie je het ook allemaal zwart in. Zwarte gat. Ja. dus de Rolling Stones. En er is weer een uh, hele nieuwe verzameling van ze uitgekomen. Dat is uh, wel een erg leuke, maar... Het is een verzameling van een na decca periode zou ik zeggen. Maar er, is een... er staan wel weer leuke dingen bij. Prachtig. Ja. Mooi. Ja. Alleen het is zo jammer dat al die dingen zo gruwelijk veel geld kosten. Maar ja, gelukkig staan ze ook op de streaming audio. Dat scheelt weer. Dit zijn de Mavericks. Dat is de laatste plaat. Dance the Night Away. Here comes my happiness again Ik vind het allemaal goed. Oef. Hij wil zijn liefje niet meer terug. Oh dat niet? Nee, nee. Maar wel ja, gaat dansen? Nee, nee, hij zegt gewoon, van als je, als je zegt dat ze me terug wil zeggen... dat ik het niet wil, dat ik weg ben. <laughs> ja, het is een... Lekker makkelijk, hè? Ja, ze komt je ja. er makkelijk vanaf. Ja, ja, ja, ja. Dit was Beetje... Zandvoort lunch op deze woensdag 84. Is er lang gelopen? Ja. Waarom? Ga je al stoppen? Ja, tuurlijk. Oh? Is het tijd? Oh. De klok is onverbiddelijk. Nou, wat jammer nou. Ja, nou. ja, morgen mag je weer. Oh ja, dat is waar. Ja, gezellig. En morgen zijn we Echt, weer. Zelf. Met z'n tweetjes weer. Echt, Wij Morgen gaan we nog twee uurtjes doen. Helemaal oh, gezellig. Hartstikke goed. Doen, Ik wens u een fijne woensdag nog. En uh, heel veel plezier. En uh, geniet van het mooie weer. En uh, wat iets meer zijn. Tollie, hartstikke bedankt voor je bijdrage. En... Uh, ja. Tot morgen. Graag gedaan. Tot morgen. En luisteraars, ontzettend bedankt hè, voor het luisteren. Ja, hè? Ja. Ja, tot morgen. Morgen ben ik er weer met nieuw nieuws. Ja, en Hoog. ik ook. <laughs> met oud nieuws. <laughs> en oude <Ja>. platen. <laughs> nieuwe platen. Ja. Ja, neem je ook nieuwe platen mee? Ja. Ja? Oké, okay, hartstikke leuk. Dag!